In Weiden, Noodkerk, Warenhuis van Groot en Co. in de Sparenheidsstraat, op zondag 3 oktober 1933, ben in de hoger. Nu ik voor de eerste maal in dit profaan gebouw het heilig mis op de opdraag, en voor het eerst het gewijde woord voor de spreek, Herhaal ik het woord van de dichter van psalm 41. Met diepen weemoed denk ik terug aan de dagen van vroeger. Toen wij in feestelijke kunsttoek optrokken naar Gods huis. Onder het gejuich en gejubel van het volk Inderdaad wat een verschil was tussen toen en. Wat heeft de betoefening en diepen bereid? Toen diende ons een kerkgebouw dat bij al zijn eenvoud en soberheid, door zijn devote sfeer en praktische doelmatigheid een van de schoonste wacht van het business. Nu mogen we blij zijn en zijn we dankbaar voor een bovenverdieping van een warenhuis om daar onze goddienstplichten te vervullen. Toen werden de liturgische plek te met alle mogelijke luistergevier. En er was er bij feestelijke gelegenheden een ophang van een talrijke schare. Nu moeten wij ons bepalen tot de meest noodzakelijke verrichtingen en kunnen we slechts een beperkt getal verwachten. Toen was de sacraments in ere en had een klinkende naam om haar bloeiend geloofsleven en haar streng liturgisch streven dat in andere kerken tot navolging prikkelde. Nu is het rokkie uiteen geslagen en verstrooid over heel de stad en over heel het land en is een slechts een zeer klein deel van de kudde gebleven. Wat een diepte van verval en nedergang. Maar wat we ook hebben verloren aan uitwendige luister en stichting, het beste, het hoogste, het heiligste is ons, Godzijdank, gebleven namelijk Christus' komt onder ons door het heilig daarbij. Welk tijd deze profane ruimte opeens verandert in een huis van God en een soort feest? Want neem de heerlijkste kathedraal, neem bijvoorbeeld onze grandioze Sint Jacob op de Groenmarkt en verwijder eruit, gelijk de reformatie gedaan heeft, het allerheilig sacrament, door de tabernakel weg te nemen. ...en de altaren af te breken. En zo'n kerk is geen godshuis en geen bedehuis meer... ...maar een vergaderlokaal... ...waar een het woord van een prediker... door hij de geleiding kan geven. Maar omgekeerd... ...neem een gewone huiskamer... ...of de kajuit van een schip... ...of neem de zolder van een magazijn... ...en draag daar het heilig mis op te lopen. ...en opeens is daar de kent de God... ...want, zegt die doet gezellig... God is waar, Jezus, God en mensje voorwaar, God met lichaam, ziel en leven, God voor wie alle engelen beven, liggende rondom het altaar, buigt die christenen, God is waar. O, wat zijn wij katholieken, toch gelukkige mensen, onder welke omstandigheden ook. Vaarlijk, God is geen wolk zo nabij als ik. Ook wij hebben met afgescheiden christenen de wijsheid en de troost van Gods woord in de Heilige Christ. Wij hebben het dood van een al die andere zwakkere mensen. Maar bovenal we hebben christenen onder ons in de zwakkere mens als de bekroning van de menswording, als de letterlijke vervullen van Jezus eigen woord. Ik kan u als nacht praten. Ik ben met u al de dagen tot aan onze volleijden en de reden. dat augur troost en levenskracht te zijn in de donkere tijd die wij beleven. De godlogenaar Friedrich Nietzsche moet gezegd hebben, hij heeft God gedood, maar daarmee ook voor de aarde de zon gedood. Je Ge weet niet wat nog een aanslag is. Wel niet, wat de profetische blik van die godlogenaar zag, beleven we stans in volle kracht. De wereld is een grote gaal en verwaard. We beleven de zelfverliezing van de moderne wereld, omdat ze God heeft verlaten. Daarom is het recht en de barmacht, barmachtigheid voedt. en Het onrecht, geweld en tirannie. Daarom is de mensheid alleen gescheurd en het leven zinloos geworden. Daarom worden honderdduizenden in een kanszinnige oorlog afgepakt. In deze tijd verhaalt zich wat reeds zo dikwijls in tijden van godvergetenheid is gezien, dat de mens namelijk zijn eigen heil verwoest. En dat de mensheid nog bestaat en dat niet alle gevoel van rechtvaardigheid en barmhartigheid is verweken, dat komt alleen omdat God ten slotte de wereld bestuurt en het kwade in stoom houdt en rustig met zijn heilwerk doorgaat. En een stukje van dat goddelijk heilwerk wordt op hier dus verricht en ik dank de edele Firma, die geheel belangloos dit lokaal ons stelde en zelfs eigener beweging zo keurig tot Zeker, het is een donkere tijd, voor ons allen een tijd van zware beproeven. Mogen de beproeven ons echter aansporen, onze zielen meer en meer te reinigen, iedere schuld uit te boeten. En ons inniger aan God te hechten. Opdat deze donkere tijd in ieder geval geestelijk ons tot zegen zijn. Bij alle leed van ons voorkomt. met het klinken in onze ziel. Nader tot u, o God. Amen. Heb u een Spaans sonnet? Toegeschreven aan de heilige generatie van Loyola of aan de heilige Theresia van Avila. Het is niet de hemel, die gij mij beloofde, die mij beweegt, u niet te hebben, God. En even in de hel, die mij weerhoudt, krenken u met woord van hoon en spot. Nee, gij, gij zelf beweegt me. Ik word bewogen als ik u zie in het kruis genageld, God. Als ik uw lichaam zie doorwoond wond als ik doorleef uw smadelijk sterkend moet. Uw liefde zelf beweegt met allen tijden, ook zonder hel je ik Uw naam in eer, Ook zonder hemel bleef ik U mijn liefde wijden. Ik hoef geen gegeven, omdat ik U lief heb Heer. Al zo van U niets meer mijn ziel verblijden, Ik had toch U lief dan en immer meer.